Uh, ...kopen ze de, uh, aan de, of hun uh, crypto's terug. Dus uh, ja, ik weet niet, dat lijkt het wel. Maar het was niet echt een nieuws nieuwsfeit of zo, wat er nou heel direct aan te linken... Nee, dat is toch ongeveer duizend, bijna duizend euro omhoog geschoten, ja. Ja, dat was heel veel, een heel korte tijd ook, ja. Ik zag dat totaal in de hele cryptomarkt, uh, dus ook alle altcoins erbij... Uh, ...ongeveer op dat moment ongeveer 50 miljard uh, erbij gekomen is aan volume.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 Volgens mij is het een Bengaalse vrouw. Of in ieder geval uit India. Ja. <tie> met een blauwe envelop. Met een blauwe envelop van de Nederlandse Belastingdienst. Ja. Hij belasten nu ook met een stip op hun voorhoofd. <tie> uh, uh, Volgens mij is die stip dat geeft aan dat iemand al belast is. Er staat een stopbelasting <tie> hocus Maar dat is wel grappig. Want die enveloppen uh, zijn ze toch mee gestopt? Ik krijg een steeds blauwe envelop. Maar ik had wel gehoord dat ze ermee uh, zouden. Ze dachten dat het.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 Want ze hebben het idee dat de overheid gewoon gratis geld laat liggen. En dat, uh, ja, dat kost niks om die bedrijven te belasten. Dat gaat toch alleen maar van de sigaren en de dikke winsten van de mega miljonairs af. En het, ze kunnen er zoveel goede dingen van doen van dat geld bij van NoWip. Dus uh, nou ja, dit is de organisatie. Die heel fout bezig is, uh, ja, ook, met, ook op andere gebieden hebben ze allerlei positieve rechten. Dus uh, woning is een recht en water is een recht en al die dingen zijn een rechten. En, en het nooit hebben over dat dat dan ook iemand zijn plicht is en dat ze dat met geweld uh, moeten gaan afdwingen.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 Te Hoe groot? Uh, hebben we het over samurai-zwaard ja. of over een. Uh, weet ik veel uh, keukenmes uh, vleesmes. Dat is niet heel specifiek. Ze hebben wel bijvoorbeeld gezegd dat je opvouwbare messen niet mag hebben, zoals vlindermessen of um, stiletto's, mag ook alweer niet. Je wordt zelfs in het artikel genoemd uh, zombie-knives, wat dat ook mogen mag zijn. Ja, een gemiddelde, gemiddelde kok die loopt met een heel messen-set uh, naar zijn werk hoor. Ja, er zijn ook mensen in Londen die werden opgepakt omdat ze. Uh,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 Dat is ook allemaal gevaarlijk. Ja. Je hebt het ooit in Nederland ook gehad. Dat uh, werpsterren ja. werden verboden. Hè? Dat was ook zo. Want, uh, werpsterren zijn een heel ineffectief. Uh, moeilijk. Een wapen. Ja die doen dat uh. alleen in ninja films. Hè? Ja. Maar er waren een paar van die ninja films geweest. Er waren natuurlijk een paar van die scholieren. Die wilden ook een werpsterren liepen nu de school. Gelijk grote paniek. Dat Net iets als breezer -seks. Iedereen gelijk. <laughs> <laughs> werpsterren zijn verboden. Ja. Oh ja.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 En je mag er ook niet mee over het markplein rennen. Oké. Okay. Dat soort dingen. Hele <laughs> specifieke dingen. Wat is dan rennen? Hè? Mag wel snel wandelen ermee? Ja, in Nederland is het nog allemaal toegestaan. Daar is ook geen vergunning voor nodig. Maar in Engeland is het dus, uh, lijkt me wel. In Engeland is het ook zo. Daar hebben ze ooit vuurwapens verboden. En dat wordt nou aangehaald ook als groot voorbeeld van... Kijk, het aantal vuurwapens worden in moorden is gedaald. Gun control werkt. En uh, mensen wapens afnemen. Maar er is een enorme steekepidemie gekomen.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 Dan kunnen we gewoon zo, zonder enige moeite hier naar binnen. Ja, yeah, de cakewalk. Lowieso de weer toe. Ik bedoel, als jij je samenleving. Uh, als je de kinderen. Je, van jongens van voorspiegelt. dat elk probleem een oplossing vereist. met een wet. met geweld erachter. Ja, dan moet je gewoon niet vreemd opkijken dat als die. als die onderdanen opgroeien. en tegen. ...een probleem aanlopen, dat ze dan geweld gaan uh, gebruiken. Uh -huh. En ja, dan kan je vuurwapens verbieden, dan worden het messen en dan kan je messen verbieden. En op een gegeven moment slaan ze elkaar met bodingballen hersen. in. Je uh, yeah. moet het bij de wortel aanpakken. Maar ze hebben zelfs ook nu uh, boksbeugels afgeboden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 Tegenovergestelde tegenovergesteld daarvan is theoretisch opgeleid. En dat is de uitspraak van opiniemaker en ondernemer Mariaan Zwageman, Een bijeenkomst van ondernemers. En uh, ja, ze viel fel uit toen iemand in de zaal ervoor wat bouwbedrijven kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat er meer lageropgenaide mensen beschikbaar komen. Aangezien er een enorm tekort is aan vakmensen in de bouw.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 Gefrustreerde loodgieter die, die, die, die gaat het dan uitvoeren of zo. Ja, die zegt: nou, die mag me mij wel. En, en uh, ja, die gaat dat helemaal botvieren op uh, op de vijand. In dit geval uh, bij Hitler een mislukte kunstschilder. Ja. ja, ik schoon me wel wat er binnen. Ik bedoel, Cardano, dat zit dus vol met hoogopgeleide academici. Uh, die coin. <laughs> ja, moet je maar oh, kijken. toch maar uh, komen. <laughs> <laughs> ja, maar goed, we gaan even uh, iets met cash hier. Kijk, ik zie een portemonnee met allemaal biljetten erin. Uh,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 Dan is er ook wel weer een nieuwe aangekondigd. Een ja, beter. ja. Dan dus ja, ja. blijf je blijf die... bezig. Ja, als je, als je nu honger hebt. je zegt van, ja, morgen is het broodje waarschijnlijk goedkoper. Nee, ja. ja. Mensen die allemaal honger lijden omdat ze steeds hun aankoop in de supermarkt uitstellen. Molligneux zei dat wel eens. Hij, ja, niemand, niemand heeft de behoefte om de rijkste man op de begraafplaats te zijn. En <laughs> ja, dat is ook het. Ja, daar werd wel eens een grapje gemaakt over, over bitcoin hodlers. Die, ja, die, die zijn dan op.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 Dus dat gaat vanzelf. Ja, misschien wel. Want als, als je dat uh, na aan je kinderen, betaalt ze waarschijnlijk geen erfbelasting. <laughs> is dat is ook wel mooi. Ja, dus als je het alleen voor de erfenis doet, dan, uh, ja, dan kan ik me er wel iets bij voor, voorstellen. Ja. Maar we gaan even naar het onderwijs toe. De inspectie ziet dat niveau onderwijs al twintig jaar terugloopt. Mm. Ja, en het mooie is, in de afgelopen twintig jaar is het... Uh, aantal, is het bedrag dat de overheid uitgeeft aan onderwijs uh, Ondertussen gewoon verdubbeld? <laughs> dus ze dus geven meer geld uit, en gewoon veel meer, en de prestaties gaan omlaag en omlaag en omlaag. De conclusie: hoe meer geld je erin pompt, des te dommer ze worden, of zo? So. Uh, misschien wel. Het heeft gewoon helemaal niks met elkaar te maken, dat kan ook. Ja, dat kan ook ja.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 denk ik ook van, ja, dat geld is gestolen. Maar goed, dat is ja. natuurlijk een uitzondering. Nou, maar dit... of, uh, mensen van uh, werkgeversorganisatie de VO-raad. Ik weet niet, ik zie hier uh, een stukje van voorzitter Paul Rozemuller. Ja, Paul <laughs> oh, is... Rozemuller. Zakken van Rozemuller even. Bij. Die heeft nu ook een uh, nieuw baadje gekregen. Was is toch. eens even kijken, van, die naam ken ik ergens, even, even googelen. is 14 jaar Kamerlid geweest van GroenLinks. Ja, ja, ja. Zakken van, dus van Rozemuller, de... die kennen we. Hè? <laughs> dat is uh, linkslullen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 Uh, en, ja. en een dikke schuld. Uh, ga er maar aan staan. Ja, nu moeten ze omgeschoold worden. <laughs> ja, kom bij het volgende bericht. <laughs> Blijf even ja. in het onderwijs. De omscholing. Uh, uh, mooi bruggetje. Ja, uh, het mooiste bruggetje van de uitzending, <laughs> denk ik joh UWV die vindt dat het uh, bedrijfsleven die moet uh, ouderen gaan uh, omscholen. Ja. ja, ik bedoel, is dat, uh, dat uh, ja, ze zeggen: dus uh, er zijn ouderen, langdurig werkloze gehandicapten, profiteren nog te weinig van de aantrek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 uh, ondernemershandelskamer uh, of zo invullen uh, dat is ook verplicht en uh, ja zo krijgen ze weer een uh, taak erbij uh. je hebt sowieso op ieder bedrijf heb je altijd op de afdeling zo'n juridische miep die daar gewoon zit omdat de wetten ieder jaar veranderen en ik was ja. toen wel laatst in Bulgarije en daar vertelde een Klaas maar dat, ja, dat, dat heb je hier in Bulgarije niet omdat gewoon je hebt gewoon een flat tekst en die blijft gewoon zo en de regels veranderen ze ook niet zo vaak dus uh, ja de juridische miep op het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 Ja. Ja. ja, dat is wel mof inderdaad. En dan weet je waarom ze zo vaag klinken, die wetten, ja. Ja, en dat was wel apart, inderdaad. Want het, het algemeen principe van wetten is van ja, de mensen zijn te dom om zichzelf te besturen, dus ze hebben een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 Die dan zo zegt van, nou ja, een Amerikaanse burger die houdt er niet van om begluurd te worden. En dan zie je ah, zo, ja. <laughs> Snowden die ziet dat dan en die komt bijna niet bij van het lachen. Ja, hoe zullen we het kunnen zeggen af en toe? Hoe het verbaas je gewoon. Hoe zullen hoe ze het uit hun mond kunnen krijgen? Ja. De, de grootste spionage, data, privacy, schender, die gaat al de, de, de, de hoorzittingen onderwerpen van, de, van een club waar je gewoon helemaal geen abonnement hoeft te hebben als je die wilt. Uh, ja, ik zag ook, ik zag bij, bij een audioboek uh, ik luister vaak naar audioboeken ik zat even te kijken wat er in de aanbieding uh, was. En er kwam een boek voorbij van Madeleine Albright over uh, the danger of fascism of zo heette dat geloof ik. En ik denk, die Madeleine Albright, die, die heeft...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 Als je uitgebuit wordt, dan, haal, dan draaien ze uh, een boete uit. Uh. Ik, weet we, ik weet niet hoe we hier uh, beland waren. Maar, uh... Ja, dat is inderdaad... het uh... <laughs> ging over... over omscholen. Omscholing van ouderen, ja. <laughs> maar mm. <laughs> nou goed, ja, ik heb hier nog iets van de korpschef liggen. Uh, korpschef uh, Akkersboom. Die wil een uh, Europese aanpak van drugs. Dat werkt uh, landelijk al niet. Nou ja, dan moeten we maar de Europese uh, gaan falen. Het is toch wel meer leuk is oh, dat... zo'n oorlog die dan door drugsgebruikers gewonnen wordt, hè? Dus mensen die gewoon gigantisch uh, klederstoond zijn, die winnen gewoon van de politie, uh...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 Ook pleit hij voor betere internationale samenwerking, ja, dat stond daar eerder al. Maar ja, het is dus uh, wil die we iedereen erbij halen. Bedrijven, drukverslaafden, allemaal moeten ze gaan meehelpen om zijn, zijn uh, central planning uh, waanbeeld. Te... Wat, wat inderdaad al dertig jaar lang mislukt is... ...om dat uh, alsnog weer te gaan doen lukken. En uh, wereldwijd al op vele plaatsen mislukt is. Zie je echt zo'n zo drugsverslaafde die dan dit... Dan, uh, want het was ook op tv, uh, dit verhaal wat hij vertelde... ...die dit dan zo ziet en die dan bij zichzelf denkt... ...oh, oh ja, nu je het zo vertelt ga ik ook echt stoppen met drugs hoor. Ja, nu, nu ga ik mijn dealer verlinken. Dat lijkt me heel, uh, heel handig, dan krijg ik geen drugs meer.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 En meestal beginnen mensen met zulke dingen, zulke maatregelen voor te stellen. Als er een uh, groot probleem is, dat nu dan eventjes in het nieuws is. Nou, die, uh, ik loop al 45 jaar op uh, deze planeet rond. En ik heb dit, uh, dit hoor ik gewoon iedere om de vier jaar weer voorbij komen hoor. Dit. Maar precies nadat er een, uh, een moord of een liquidatie is Ja, maar er dan die, ook die, is. Dit, dat gebeurt gewoon altijd. Dat is van alle tijden. Ik denk dat dat verder los van staat hoor. Nou ja, ze, ze hadden het wel aan, die, uh, die meneer ja. uh, Akelboom. Ja, ja.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 Ja, yeah, yeah. en, en als je dan voorstelt om uh, alle drugs te legaliseren, dan denken mensen dat je echt compleet gestoord bent, of dat je zelf heel graag aan de drugs wil of zo. Ja, yeah. <laughs> yeah, dus dat, dat, gaat altijd... wel, dat gaat toch wel even duren. Ja, yeah. yeah, het is ook te winstgevend, uh, denk ik, want dat is natuurlijk ook een. Uh, you nou, know, uh, leest dat erin. Afghanistan weer een record hoeveel drugs uh, geproduceerd wordt al, al jarenlang. En ja, in Amerika is een ook ooit uh, op epidemie. Ja, dan komt dat, die drugs kennelijk ergens naar die markt toe. En waarschijnlijk gaat dat via de overheid, want er vliegen heel veel militaire vliegtuigen heen en weer. Dus er is, er is al ongetwijfeld allerlei clandestine organisaties binnen de overheid heel veel geld aan verdienen. Die daar weer allerlei rebellen mee kunnen financieren.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 Dan komt bij het <laughs> volgende bericht. Ja, minder goed bruggetje dan de vorige keer, Kappertje, maar toch wel redelijk. Wat zeg je, David? Oh, ik probeer het te luisteren. ook kopen. Ja, ja. <laughs> ja, inderdaad, hè. ja. De thuiskapper, dat zal binnenkort wel weer verboden worden als het aan de kappersbond ligt.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 Ja, en hij zegt ook, ik, uh, ik ben gewoon niet opgeleid om uh, vrouw te knippen. Waarschijnlijk. Ja, is, had is, gewoon, is, ik is, heb he. daar geen vergunning voor. Als hij dat nou <laughs> zegt tegen zijn vrouw, ja, ja. Dan, uh, dan had hij rechtszaak niet van gekomen. Want dan, had, dan was het stuk gelopen tegen de overheid. Van uh, ja, dat ja, is geen vergunning. Geen vergunning. Dus, ja. En nee, je kan natuurlijk ook altijd drie haren vanaf knippen en dan is even 20 euro. <laughs> ja, een mannenkapsel geven, dat kan natuurlijk ook.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 Want, want ik heb geen vergunning ervoor. Dan had zo'n vrouw niet gedacht. Daar ga ik een rechtszaak over aanspannen. En zou zij er ook al weten dat er geen vergunningen apart voor vrouwen en mannen zijn? Er zijn zoveel wetten. <lacht> Elke advocaat ja. kent de wet niet. <lacht> Wie zal het zeggen? Dat kan nog gewoon lukken, denk ik. Misschien dus, dus, dus is dit zo iemand die precies alle wetten kent. om te weten of het voor recht, rechten ze heeft. om daarmee andere mensen lastig te vallen. Want, ja, het kan niet anders dan dat ze die andere kappenzaken ook tegenkwam. waar ze prima terecht kwam. als ze precies naar deze zaak is gegaan. Ja, het is een om beetje een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 Ook hierbij, ik vermoed niet zo heel snel alleen maar een financieel motief. Ik, uh, ik ben een meer voor, een, een voorstander van de, dit soort mensen hebben gewoon een, een ingebakken neiging ingebakken, aangeleerde van, van jeugd, van aangeleerde neiging om haat ja, te zaaien en, uh, en, en uh, ja Geld is, is alleen een middel om dat te doen. Mm -hmm. Maar je ja, weet het nooit helemaal zeker. Oh, nee. Het is niet eerlijk als ze een soort uh, doel zien of zo. Uh, van, uh... Nee, het is gewoon heerlijk iemand vernederen. Zoals, mensen hebben enorm, enorm genoegen hebben die om iemand te vernederen. En ja, als ze dan de mogelijkheid zien, mm -hmm. en ze zien een of andere bedrijf wat ze uh,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 Ja, uh, en dit bericht valt nog mee. wordt gewoon belasting genoemd. Hoor. Maar een, een keer eerder was er al, geloof ik, in de New York Times over ISIS uh, en belastingheffen gesproken. En, en daar werd het gewoon ge gezegd uh, dat, ze dat ze mensen beroofden of afpersen. En er werden hele andere woorden voor gebruikt dan belasting. Hier wordt wist nog gewoon belasting gezegd. Hoewel er dan wel uh, bij verteld wordt van. Uh, ja, aan illegale oliehandel verdiende uh, IS maar 2 miljoen dollar per week. Maar een nieuw en extreem stelsel van belasting.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 Is dat geen extreem zelfs? Of wat dat is dan wel niet voor, voor belasting? Het uh, moet nog veel hoger geweest zijn. Of, uh... ja, het is wel heel spannend. De islamitische staat wordt een terreurbeweging genoemd. Maar het functioneert gewoon als een staat. <laughs> ja. dus zijn al die andere staten dan geen terreurbewegingen dan? <laughs> ja, het heet ook IS. De islamitische staat. Ja. Dus het is een staat, want ze hebben belasting. Ja, en ze repareren ook de wegen trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus op het moment dat je een echte staat. Thanks. Yeah. <laughs> uh, uh, uh. <laughs>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 dat je de muziek op zou kunnen afspelen. Ja. Maar dat gaat aan het praten laatst bij je toch? En, ja, natuurlijk. Ja, ja er blijven heel veel aan het strijkstok aan, eh, David. Hm. Hm. Hm. Hm. Ik ken de en jullie hebben het altijd over de copyright maffia. Dus, ja. En hier heb je ook die licenties. Dus je hebt ooit die UMT-licenties, die, die hebben voor miljarden verkocht.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 Ze hebben toch ook een zeer lucratieve zedenpolitie. Die schrijft om wat minste vergrijp boetes uit. En een aantal van die overtredingen zijn een verkeerd kapsel, een domino op straat. Een wat? Of iets, zo. Nog een keertje hoor, een domino op straat? Ja dominoen op straat. Oh, oké, okay, als je dominoen speelt. Je wel een spelletje? Yeah. Ja. Dat is ook weer zo specifiek. En broekspijpen die de enkel raken. Je moet, moet een drie broek dragen blijkbaar. Of een korte broek. <laughs> het doet me een beetje denken aan, alsof je te dure kleding draagt. En dat die kleding dan wordt afgepakt. Ik weet niet of je dat even kan herinneren. Misschien dat later weer terugkomt. Ja, ja dat was in Nederland, in Rotterdam, werd de kleding terug afgepakt. Ja, dat meen je niet. Ja, ja. ja. Okay. Uh, als, als jongeren met een jas liepen die de politie te duur dacht uh, dat, dat, dat die te duur was, dan, ja, dan, dan, vonden ze, dan uh, gingen ze dat gewoon in beslag nemen. En auto's en gouden Ja. ja.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 Een prijs voor het leven in een geciviliseerde beschaving. Ja. Als dat ze nou allemaal gewoon milieubelasting hadden genoemd en zo, oh, ja, ja. dan was het allemaal goed geweest. <lacht> Alcoholvergunning. <lacht> <lacht> oh, u wilt een dakkapel neerzetten? Ja, dat wordt dokken. Maar broek tot <lacht> aan de enkels? Oeh, nee, dat is extreembelasting. Ja. Er werd ook nog belasting geïnt in koloniën. <laughs> Koloniën? Ja, windgebieden, Libië, Nigeria en de Filipijnen. Oh, ja, IS had al een ja. IS werken met eigen certificaten, aangifte, biljetten, stempels en boetes. Ze hebben ook stempels. Ze hebben ah? ook eigen geboortecertificaten, paspoorten en eigendomsbewijzen uit. Ja, <h�>. <masc> waarom zijn ze nog steeds erkend, zou ik vragen dan? Ja, ze hebben alles goed gedaan, denk ik. En die zitten trouwens ook nog staan: als je te veel geld opneemt, dan krijg je de politie uh, op je dak, terwijl ze zou kunnen vluchten. Ja, als je, als je in Nederland uh, gepakt wordt met 20.000 euro in je auto. Ja, dan word je ook opgepakt. Ja, precies. <laughs> ja, ik zie het verschil niet meer. Nee, ik zou gewoon bijna denken dat het gewoon een eerste staat was, ja. ja oh ja, huisvuil ook nog. Bu met de burgers werden elke maand ongeveer 2 dollar afgerekend voor het ophalen van huisvuil En nog wat toeslagen. Ja, was, <laughs> Het is, uh, ja, het is uh, gewoon uh, staat inderdaad.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 Uh, twee weken later. Er is een false flag attack met chemische wapens in Syrië, en er uh, wordt gelijk met er uh, zwaar ingrijpige zwaait. te Trump te komen, dat een Twitter bericht dat, er, dat ja, de Syrië erachter zat en uh, Rusland daarmee. Ja, uh. en maar. Nou, dat lijkt toch toch weer een beetje terug te krabbelen momenteel. Maar ja, maar kijken hoe het uitpakt. Maar wat ook wel grappig is, dan kwamen gelijk allemaal van die berichten van, oude berichten van Trump tevoorschijn. Bijvoorbeeld uh, deze uit uh, 31 augustus 2013, tweette Donald Trump. Be prepared, there is a small chance that our horrendous leadership could unknowingly lead us into World War III. <laughs> dus ja. Uh, ja, dat had hij, waarschijnlijk, hij was natuurlijk in de aanloop naar zijn presidentschap al heel negatief over het uh, binnenvallen van Syrië of Libië. Of, uh, hij vond het allemaal ja, uh, uh, ja, zinloze projecten. Nou gaat hij gewoon uh, Syrië binnenvallen dus, uh, en, en een derde wereldoorlog.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 Je kan het beste je eigen, je eigen achterban verlogenen, want, uh, want uh, ja, die, die blijven toch wel achter je staan. Want die hebben je natuurlijk dik en dun verdedigd, dus die kunnen moeilijk nog terug. En die achterban is natuurlijk zo van, ja, laat hem eens de spierballen taal zien of zo. Uh. Ja, de, de, wat ik hoor van de achterban is, ja, hij speelt uh, 4D uh, schaken of het is... Uh,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 dat hij altijd voor elkaar weet te krijgen. Ik denk een injectie met macht erin. Ik denk dat dat het is. Ja, misschien is dat het. Maar dan kan, denk je, dit is zo loodrecht tegenover wat hij eerder zei. Ja, of ze toch niet iets hebben om onder druk te zetten. Macht doet wat met je hersenen. Ja. ja, dat zou kunnen. Ja. Dat is het hele probleem. Heeft hij zich laten ompraten door John Bolton? Die steunt nog steeds de Irak op. Hij ja. is een van zijn belangrijkste adviseurs nu. Het is wel zo dat John Bolton, die, uh, die is inderdaad één grote warmonger. Dus uh, ja, het is niet verbazingwekkend dat, dat hij weer nog geen week zit. Dat er een wereldoorlog begint, ja. En die Bolton is gewoon echt iedere oorlog gesteund, zo'n beetje. Ja, nooit aan niet Ja, ik kan niet één uh, zien waar die tegen was. Ja, ja, dat lijkt me ook zo. Bolton lijkt me ook zo iemand die... Ja, dat is niet, Die is niet primair gedreven door uh, geld verdienen eraan, maar primair gedreven door dood en vernietiging zaaien en macht, macht uitoefenen en vernederen en een enge vent.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 Uh, de, ja, de doodvernietiging uh, zaaien za zijn. Daardoor uh, ja, gaat dat uh, steeds fout, denk ik. Of zouden zij alleen maar de positieve effecten van hun beleid zien? Dat ze precies... Uh...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 Dan worden ze boos op die kinderen. Want ja, die kinderen, maar die kinderen al, kopiëren alleen maar het foute gedrag van hun ouders. Maar dat levert, ja, dat levert dan erg agressie op. Ja. Uh, en die agressie kan zich kennelijk niet makkelijk keren tegen zichzelf. Totdat ze denken van, uh, ja, misschien moet ik mezelf eens uh, gaan aanpassen. Nee, dat, ze zien dat alleen maar in, ja, in anderen. Of ze denken mijn... gewoon dat zij constant degene zijn die alleen maar goed doen.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 Ja, dat ligt inderdaad uh, heel moeilijk. <laughs> en, en, uh, <laughs> dat is eigenlijk gewoon zeggen van... Ja, dat is er niet. Ik weet het antwoord niet. Uh, ja, dan komt er een ander antwoord uit van... Nou, ja, het is heel moeilijk. Het ligt heel ingewikkeld. Het is heel genuanceerd. Je stelt het nu te simpel voor. Ja, ik zou zeggen vragen, leg het dan eens even uit. Ik heb hebben de tijd. Ga zitten en, en leg het helemaal uit. Als het zo moeilijk is, dan moeten we het zeker weten. <laughs> ja. Krijg jij wat meer tijd om het uit te leggen. <laughs>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 inderdaad je helemaal zou terroriseren met hun eigen volkslied. Als ze een product aan je leveren, dan zou je, er, uh, zou je snel zeggen... ...nou, ik ga er een concurrent toe. Maar de overheid kan het gewoon doen. Als, als, de weg, ja, als ik een ondernemer was en ik zou die weg als product hebben... ...ik zou hem helemaal innoveren. Ik zou helemaal de hel eruit innoveren. Ik bedoel dat er energie opgewekt wordt elke keer als je auto eroverheen gaat. Ik bedoel, banden, rubberbanden op asfalt is gewoon kan je energie uithalen. Nou, dan kan je die weg gratis maken, zeg maar... Want je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 Ja, de, de, de, de weg is niet de weg die voor, die voor mij populair is. Dat, dat zeg ik meteen even bij. Ja, maar je gratis muziek ja. erbij krijgt. Stel, je, je zit lekker naar een mooie opera, wat dan ook, weet ik veel. Misschien naar de Backstreet Boys te luisteren in je auto. En dan in één keer hoor je... Ja, ik weet niet, er zit een filmpje bij. Dan kan je als luisteraar even daar naartoe gaan en zelf horen. Maar een soort hoorngeluid of zo. Nee, het is uh, Friese niet, toch? Ja, maar in... Uh,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 Dat is veel herrie, maar hou tenminste onder vijf uur op dit gaat continu door. de onder gedeputeerde Sietske Poepjes belooft maandagochtend in te zullen grijpen. De voor van die, die scheetgeluiden. Het gaat vallen met, met de scheetkussen vervangen. Maar ja, laten we, laten we het wel wezen. Maak, maken, maken die streepjes nu heel veel lawaai? Even, even los van dat het natuurlijk een onzin uitgave is, maar dat komt omdat Leeuwarden is culturele hoofdstad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 Volgens Timers maait het geluid zelfs in de Leeuwarder bos te horen. Ja, ik weet niet of het inderdaad aanstellerij is. Ja, er zit een filmpje bij, dus check het filmpje. Ja, maar zegt de luidheid van het geluid dan wat over... Ja, het klinkt als een soort zeehoorn die tot in de weide... dat? Nee, zo'n zeehoorn van zo'n schip, zeg maar. Een scheepstoeter. Zo klinkt het. Dus ja, het moet ook in de auto te horen zijn natuurlijk. Dat is het belang van. Dus het behoorlijk aantal decibel, zodat de automobilisten.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 En daarna vragen ze aan de mensen, wat vinden jullie er eigenlijk van? Ja, ja, ja, een typische overheid. Ja, normaal gesproken zou je van een organisatie die diensten verleent, exact het tegenovergestelde verwachten. En het gewoon eerst vragen van wat hebben jullie nodig? En daarom op inspelen. Ja. Ja, en, uh, een raadgevend, raadgevend, raadgevend referendum. Wat vinden jullie? En dan, uh, ja, we, we willen het absoluut niet hebben. Nee Harry, ik kan niet meer in mijn tuin zitten, ik kan niet meer slapen. Het een referendum we, schaaf, we, we, zullen, we zullen het meenemen. Maar uh, ja, het is dus tevreden raadgevend, dus ik denk het niet. Misschien dus waren ze eerst het uh, Wilhelmus van plan. En zeiden <laughs> ze tenminste van, nee, dat gedoe uit de Randstad hoeven we niet. Oké, okay, dan weet u wat anders, zoiets. Uh. Het meest stabiele is nog wel dat er ook nog mensen waren die blijkbaar nieuwsgierig waren hoe het Friese volkslied achterste voren klinkt. En dus zijn dus ze gaan spookrijden om dat te kunnen horen. Ook mensen die in verschillende tempos gingen rijden, hè? Want, uh...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 Het nog best nee yeah. Voor een Zou paar het op de weg, hè? Ja, <laughs> dat, dat wel. Maar goed, het, uh, het Fries Museum is ongeveer uh, 120 miljoen gekost. Mm -hmm. Daar waren ze in Leeuwarden ook niet heel blij mee, volgens mij. Nee, omdat het uh, helemaal dat af was. Een mooi plein geruineerd. Hè? En, ja, je moet je voorstellen, het is een bouwproject. Het is niet alleen dat uh, museum, maar er zijn allemaal appartementen omheen uh, gekomen. En ja, over geluidsoverlast gesproken. Een plein waar altijd een kermis wordt georganiseerd.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 Uh, ja, dat is wel dat ze hier zeggen. Last week, uh, a judge sentenced him, uh, sentenced him to 65 years in prison. Oké, okay, ik uh, neem aan dat het geen blanke was dan. <laughs> dat klopt. <Ja>. <laughs> <laughs> Hoe raad je het zo? Oh, ja, er zit een fotootje <laughs> bij. Hij uh, had geen advocaat of gewoon een advocaat die het heel druk had of zo... Uh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 <laughs> ja, <laughs> ja. Oh, gelijk mensen wegsturen. Vraag me af of je dan ook echt de ruimte krijgt als je dan het echte libertarisch gaat aanpakken of zo. Dat je dan je: ja, oh, ja, je krijgt alle ruimte hoor. Barneveld, bij jou de buurt, je kunt het proberen. Ja. Ik ga kijken of ik een, een, een weg helemaal kan innoveren. Dat die helemaal gratis is dat er alle wat het, wegenbelasting afgeschaft kan worden. Nou, laten we nog beter hey, doen. Dat, dat, we, dat mensen de vrijheid hebben om hun auto's vliegen te laten maken. Zodat we hele asfalt niet meer nodig hebben. Iedereen vrij is om met de helikopter van huis naar werk te gaan. Ja. Weet je, ik denk dat wij met z'n vieren hier uh, beter kunnen praten dan, beter en goedkoper dan de hele gemeenteraad. Dat denk ik ook. En wel voor een krasje bieren, ja. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dat kan nog een net. Minimaal een krasje bieren, maar dan moet wel uit uh, iets vindt worden. Welke gemeentelijke taken zou je dan over kunnen nemen? Oh, allesje. En welke zou ze toestaan, denk je?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 Oneerlijke concurrentie voor, uh, ja, voor, voor, voor, voor, die, voor die persoon die zijn eigen broek probeert op te houden. Want dat is wat, wat heel veel van die, van die boeken schrijven moet, moeten doen. De meeste auteurs, uh, het is geen rijkdom. Het is, het is niet makkelijk om op een Nederlands markt, hè, die, die relatief uh, klein is ten opzichte van bijvoorbeeld de Engelstalige markt, om hier nu een uh, succesvol schrijver te worden. Nou, oorspronkelijk was de bibliotheek trouwens wel een particulier initiatief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 Ja, maar ook dat als je eenmaal zelfs uh, ambtenaar bent, dat je dan niet meer te bent. Mm, dat denk ik ook niet, nee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 Je ziet heel vaak dat er. zijn van die mensen die gaan heel veel water bij de wijn lopen doen. om, om maar geaccepteerd te worden. En de Libertariërs zijn er eigenlijk ook heel vaak een voorbeeld van. Je ziet dat ja, Rand Paul heeft het natuurlijk ook gedaan. En denk nou aan. De, hoe heet die, uh, die, die lijsttrekker van de LP in Amerika ook weer? Uh, uh, ja, Gary Johnson. Nederland. Ja. Dat is altijd hetzelfde verhaal. Laten we maar fattext doen. Laten we maar. Uh,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 ja we zijn, we zijn sociaal zijn we links en fiscaal zijn we conservatief zo. Uh, Gary Johnson, yeah. uh. ja mensen zijn het gewoon helemaal zat al de twee die kasten dus uh, een veel extremere uitspraak doet het uh, en een positie doet het gewoon veel beter denk ik uh, de, uh, ja deze vent die doet dat gewoon uh, die zeggen partij van de islam wil man en vrouwen apart in de bus hartstikke <laughs> tegen <laughs> niet, niet, niet een compromisje van uh, alleen op woensdag en vrijdag zo uh, om, om, om het Verteerbaar te maken voor de kiezer? Nee, gewoon boom. Geen gezei. Dat, uh, dat trekt er meer aandacht. En, en, en het is duidelijk voor de kiezer. Waar die opste... Want anders weet ik niet van... Ja, het is nu, nu woensdag en vrijdag gescheiden in de bus. Maar ja, wat, wat, wat gaat dat nou in de toekomst naartoe? Misschien wel een dag erbij. Misschien wel een dag eraf. Uh, yeah. uh, nee, het is gewoon heel helder dit. Nou, dat kan de LP nog van leren. Dan is Robert Valentine als je luistert. Of <laughs> iemand die luistert die Robert Valentine kent.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 Privatiseerd worden is. Ja, het zijn eindeloze discussies hoor. Ik bedoel, uh, we ja. hebben geloof ik uh, een heel jaar alleen maar over het partijprogramma gediscussieerd en toen kwamen we ja. er nog niet uit. Uh, hmm. uh, Zouden er ook mensen zijn die uh, deze manier te gematigd vinden? <laughs> Pas wel. Ja. Die vinden natuurlijk dat er extreme in moet worden gegeven met uh, ophalen en, uh, <laughs> en te korte broeken of te lange broeken? Uh, uh. Nee, goed, dan gaan we even van uh, partij-slam naar uh, de dode herdenking toe. Uh, want uh, ja, er was uh, enige ophef ontstaan over een iets te dikke man. Nou ja, er waren mensen die gingen klagen dat ze op televisie mensen zagen die daar het pak stonden bij de dode herdenking. Herden maar ze passen er helemaal niet in. Ja, zeg maar, het zit uh, iets te strak, zeg maar. Ja, ja. de mensen waren toch een paar uh, maatjes gegroeid. Ja, goed, dan zo zou je denken van, voor hem kunnen ze best een kostuum maken. Als zouden oude kostuum iets, iets vergroten zou ook wel kunnen...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 Je kan naar Venezuela verhuizen ofzo. Mm. Ja. Dus ja, dus um...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 niet uh, de hele samenleving die zich nou druk maakt over dat er in die dikke man daar bij de dode herdenking staat. Uh. Nee. Vraag maar of hoeveel klachten ze binnengekregen hadden. Staat dat er nog bij? Ze uh? kijken een paar mailtjes volgens mij. Moet ik even terugkijken. Een paar mailtjes. Ja. Van de ik weet niet hoeveel mensen hebben er gekeken naar de dodenherdenking. Ja, het is een van de dode herdenkingen. Want je hebt één op de dam en je hebt die. Uh, Wat deze nu wordt? De Maasvlakte. Ja. Oké, okay. maar goed, er zijn dus mensen die, dus tijdens die twee minuten stilte. Ja, niet dachten aan al die gevallen soldaten, maar zich de hele tijd liepen te storen. Al nou, oh. en die ene iets, te dikke man. Ja, ik zie nu wel. Hij zegt niet hoeveel mensen het zijn die zich ergerden, maar hij zegt wel. We kregen mailtjes van mensen die werden afgeleid door de vrijwilligers met volkspostuur. Ze vonden het niet mooi staan, zegt voorzitter Vincent Grauw. Oh ja, yeah, yeah, yeah, yeah.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 Uh, maar je had het toch wel los gezien zien ik knopjes nou? Nee, nee, nee. Ze zijn gewoon uh, pakken die aangepast zijn aan een dikke uh, postuur. Maar ja, de buiken vallen gewoon heel erg op. Je ziet een paar mensen rond de krant staan met een, uh, waar de buik nogal naar voren pelt. En niet dat het allemaal strak zit of zo. Ze hebben gewoon, uh, volgens mij, gewoon netjes de maat opgenomen. En uh, ja, het valt gewoon op dat er een paar dikketjes uh, bij, uh, bij het monument staan. Tja.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 Ik denk dat de vrijwilligers uiteindelijk uh, uitsterven. Uiteindelijk vergrijst dat gewoon. Mm -hmm. Er zijn steeds minder mensen die iets met de Tweede Wereldoorlog hebben. Ja, gelukkig. Ik bedoel, ja. Als we, als we het nog steeds zouden hebben, dan zou die soort uh, geduurd. En ja, als mensen het vergeten, dan, uh, dan is dat op zich een goed teken. Het is mooi dat er, dat er nu al generaties zijn. die, tenminste, ja, wat Nederland betreft, geen oorlog hebben meegemaakt. En eh, hoezeer dat er. Uh,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 Die kunnen dan naar de concurrent gaan, waar de mensen niet dat ik zei. Ja, ja, precies. Zo'n herdenking, daar commercieel wordt uitgebuid. Dat op ieder de overal zijn sponsor staat. Uh, Deze krant is mede mogelijk gemaakt door... Op zo'n dikke buik heb je natuurlijk wel heel veel gebruikt. <lacht>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 die, uh, he, de, de, de bevrijdingsdag. Dus wat dat betreft wordt ook niet enorm veel waarde gehecht door de samenleving. Ja. ja, maar goed, er zijn wel mensen die die, die, die, die die dingen hebben meegemaakt en die willen dat een plekje geven. Dus op zich voor uh, verwerking, daar is natuurlijk altijd wel een uh, bepaalde behoefte. Mm -hmm.